Time's fast, six o'clock and go Now I feel alone and lucky I get my car and drive into the fields Where I have to work to get my money But listen, listen, now oh listen And it's the sound of a screaming name Who asked to live with you Any, any way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 Een van de beginhits zou je kunnen zeggen van de Golden Earrings. Nog met een S, weet je nog? Ho, lang geleden. The Sound of the Screaming Day. Nou, dat wordt het vandaag niet, hè? Een uh, dag vol schreeuwen. Want daar ziet het er veel te aardig voor uit. Een redelijk weertje vandaag wel een beetje aan de frisse kant. Althans, voor de nieuwe tijd. Hè? Want uh, rond deze tijd zou het eigenlijk best wel veel frisser kunnen zijn. Hè? Want februari was vroeger de ijsmaand, zou je kunnen zeggen. Nu lijkt het steeds meer op de schepijsmaand. Vandaag wordt het toch een uh, graad of 8, 9 in de loop van de dag. Nu is het buiten zo'n 6 graden. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Blijf lekker luisteren naar de show. Gaat duren tot 12 uur. Met lekkere muziek van onder andere Peter Schaap. En straks in de reportage van Jeroen van Gent. Dus stay tuned. De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al. Ik zou je tegenkomen. Kom nog een beetje dichterbij. Je was hier altijd al. Hier ergens diep in mij.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 vrij zijn deze nacht en als je ooit nog weg zult gaan dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten en als een vogel vliegen wil dan heeft die vleugels nodig, net zoals ik jou adem en adem wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem mijn adem, voel wat ik voel en jij zo mij zijn. vrij zijn deze nacht. Adem mijn adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem Deze nacht adem en adem, hoe wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen. Too shy. Natuurlijk hier bij uh, GoFM. En voor Peters gaat met Adem, mijn adem. En uh, de zanger van Google had wel een heel grappig kapsel. Ik tot op net met een marmot. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Uh, ga maar eens kijken naar uh, de foto's die je vindt op uh, YouTube of bij Google. Uh, dan zie je dat hij een heel apart kapsel had in verschillende kleuren. Maar wel een prachtig lied. En daarom hoort je hem hier bij GoFM. Straks een mooie reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging de straten op met zijn blauwe microfoon. En hij vroeg aan u van welke onderwerpen wordt u enthousiast? Dat is een hele goede vraag. Ik heb er zelf wel een paar voorbeelden bij. Die ga ik niet met je delen vandaag. Maar de mensen op straat deden dat wel met Jeroen. Je hoort het straks over ongeveer een kwartier hierbij bij Go. I <laughs> Ik geloof het niet, maar het is echt waar hoor. We zitten hier met de handjes bij uh, deze prachtige van Dotan. Natuurlijk hier in de studio in neuzen. Eens een bezig <laughs> een Ja, die hoorde je inderdaad. Met uh, All That uh, She Wants worden van Dothan trouwens Louder. Kijk even op onze website. Het trouwens hartstikke interessant. Het is namelijk de site van Zeeuws Vlaanderen. Go-RTV.nl En dan zie ik opeens dat Frans Bauer en Gert Doel op de Havendagen van Terneus verschijnen. En he, daar zullen ze natuurlijk gaan zingen. Hoop ik. Niet alleen maar langs paraderen. Dus meer nieuws over de Havendagen in Terneus. kun je dus vinden op onze website. Go-RTV.nl De familie was altijd, de Osmunds met uh, ja, toch wel leuke songs. En uh, broertjes en zusjes die ook zo hun eigen ding deden. Hier hoorde je ze met One bij Apple En de Shadows ervoor met Wonderful Land, alweer uit 1962, zo lang geleden al. En Shadows maakte heel veel lekkere instrumentale muziek. Maar ook waren ze natuurlijk de begeleidingsband van de ideale schoonzoon van de jaren 60 en 70, Cliff Richard. Je had trouwens nog veel meer mooie schoonzoons in die tijd. Bijvoorbeeld Tony Orlando. Die kwam opeens op de proppen met deze club. Dames, Dawn, tie yellow ribbon around the old oak tree. Kom je er net bij? Goedemorgen.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 Now the whole damn bus is cheering And I can't believe I see A hundred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 Als je niet vrolijk was op deze aardige zondagmorgen. De laatste zondag trouwens alweer van februari. Dan. Uh wil weet ik het ook niet meer hoor. OMC, natuurlijk. En Tony Orlando en Don Saan in Thai, a Yellow ribbon, ribbon, Around the Old Oak Tree. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. En hij schrijft bij zijn reportage, heb ik hier in beeld staan, geef ik eerlijk toe. Heeft hij dat nou ook? U hoort een mooie plaat en raakt meteen in de opperste beste stemming. Of misschien een heerlijke geur vanuit een restaurant of bij een kraam op de markt. Een gesprek met bekenden tijdens een verjaardag maakt dat het steeds later wordt. Ja, top zelfs uit de hand. Het wordt nacht. Van welke onderwerpen wordt u bijvoorbeeld enthousiast? Misschien die gesprekken, misschien die ontmoetingen, je weet het niet. Jeroen van Gent uh, ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En uh, jawel, hier zijn uw antwoorden. Van welke onderwerpen wordt u nou enthousiast? Zo! Ja. Ja. Ja, leuke gezellige film vind ik ook wel leuk. Ja? Ja, comedy of een... Uh... Met een uh, happy-end in ieder geval. Een happy-end, ja. juist. Ja. Dat moet u van tevoren al wel weten. Ja, vaak weet je dat wel. Toch wel. <laughs> jawel, jawel. Ja, is dat thuis of gaat u ook gezellig naar de bioscoop? De bioscoop ook. Of met mijn dochter, naar de kinderfilm. Daar word ik enthousiast ja, van ik. als ik uh, mijn kleinzoon bezig zie met zijn Lego. Ah, <laughs> dat zie ik helemaal voor me. <laughs> ja, en dan word, ik, dan word ik zelf ook enthousiast en dan ga ik zelf ook wat Lego kopen. <laughs> dan zit u ook aan de Lego. Ja, ik zit ook aan de Lego. Nou. Dat, uh, ja. dat is wel... Iets wat ik ontzettend leuk vind. Heeft het vroeger wel gehad? Nee, nee, nee toen had je dat toen wel het wel niet. <laughs> nou ja, misschien ook wel. Maar dat, toen is het me niet zo uh, bijgebleven. Maar nu is het wel, uh, ja, Lego. En ja. dus Als je dat dan ziet, dan is het echt enthousiast. Man. Heel enthousiast, ja. Is er nog iets om enthousiast te worden? Met al die ellende. Zon is je nu? Ja, ja, goed. Dat hoort erbij, hè? Nou ja, het is wel lekker. Ja, ja, heel goed. Sorry, je komt net door. Ja, nee, nee, nee. Ik zal het niet weten zo gauw. Niet echt. Nee, niet echt wat eruit springt. Oh, ik, ik, ja, ik kan me verheugen als de familie weer helemaal bij elkaar komt. daar hè? Ja. Dat is het enige. En voor de rest... Dat is een goede. Uh, ja. De familie is bij mij toch het belangrijkste. Ja. En voor de rest ja, zoek het maar uit, zeg ik maar... Ik ben ook op een leeftijd dat ik me nergens druk maak. Aha, goeie. Ja, mijn tijd, uh, ik zing mijn tijd wel uit, zeg ik dan altijd. Juist. Ja. He, want anders word je alleen maar zo grijnigd als je die, die ellende om je in ziet. Niet aan denken. Nee. Van welke onderwerpen wordt u enthousiast? Van welke onderwerpen wordt u enthousiast? Dat is een doordenkvraag. Uh, ik me even hem even doornamen. mijn man, zou je willen beantwoorden? Van welke onderwerpen wordt u enthousiast? Nou, van, uh, van heel veel dingen. Uh, alles wat me interesseert, uh, word ik enthousiast. Wilt u een voorbeeldje noemen? Ja. Nou, uh, ik ben uh, groot fan van de Formule 1, van wetenschap. Uh, dus ik kijk graag naar, lees ik graag over, uh, praat ik graag ja. over. Maar, uh, ja, we moeten doorlopen, ja. hè, we moeten doorlopen, anders we onze vis. <laughs> ja, we staan bij de viskraam. Uh, Formule 1, uh, recent nog iets meegemaakt? Toen dus u zegt, oh, dat was bijzonder? Nou, het bericht dat Hamilton overstapt naar Ferrari, hè? dat is natuurlijk een, een hele onverwachte en hele grote. Gaan, Ik heb geen idee, maar goed. Uh, dus, dus we gaan zien wat dat, uh, wat dat gaat doen in 2025. Iemand die uh, bijna getrouwd was uh, aan een bepaald team. Uh, waar hij uh, nou, wel acht jaar of tien jaar mee bij zat. Dus zes keer wereldkampioen is geworden. Die gaat opeens over naar een concurrent. Dus dat was even een schok. En, ja, een schok, maar dan word je ook enthousiast gelijk. Ja, zeker. Dat is wel een, een, een leuke verandering. Hè? Dus dat uh, geeft heel wat leven in de brouwerij. Uh. Van welke onderwerpen wordt u enthousiast? U bent nu al enthousiast, maar. Ja, <laughs> van welke ja. onderwerpen wordt u enthousiast? Wat is echt van ja, het maakt iets in mij wakker? Ja, ja dingen zoals een beetje hobbyen, dingen in de tuin werken, uh, koken. Uh, verzinnen wat, uh, wat, wat gaan we gaan eten en dat hoeft geen zeven gangen die te zijn maar gewoon lekker eten. ja lekker ja. eten ja. Ja. zorgen dat er een acht op tafel komt hè? Een geen acht ja geen zeventje, oh, geen yes, zesje maar uh, ja maar een achtje en dat is, dat is echt wel iets van, van uh, enthousiasme dus ja precies van welke onderwerpen word u nou enthousiast nou niet van de politiek <lacht> niet van de politiek gaan we niet nee, over beginnen nee, nee want dan staan we hier dadelijk nog om uh, weet ik ja, veel. maar ja. ik zal het niet weten maar daar, daar ben je twintig teleurgesteld dat merk ik toch Jawel, ja, ja, dat is, ja onzien, het is, uh, het is uh, toch ook niet nodig om het zo moet dat het zo moet gaan natuurlijk. Hè? Ja. Ja. U, u volgt het op de voet? Nederland is onze Nederlander nou. Nederland niet meer. Ja. Onze, wij zijn geen Nederlanders meer. Ja. Voelt u zich ongemakkelijk? Heel erg. Ik voel Ik me geen dan. Nederlander meer. Maar, het, ja. maar, maar als we als we zo kijken, om ons heen kijken.. De, de, de armoede die springt er gewoon uit, op een hmm. gegeven moment, dat, dat is, uh, uh, ik, ik weet niet hoe dat komt, maar het is niet nodig. Als je dat gaat doen, dan uh, wat is 100 euro dan nog, ja. Dat schrik je. Ja. Toch? En er zijn ook mensen die kunnen dat allemaal niet meer betalen. En dat snap ik ook allemaal best wel. Zeker. Ja, ja. ik bedoel, ook wel werken nog zo hard, maar, uh, maar de senkjes die raken op. Ja, dat... Toch? En ook vooral voor de jeugd. Wat is die jeugd eigenlijk nog? Als ze 14, 15 zijn, dan gaan ze uh, kraken plegen of weet ik veel. Ja. Ja. Maar, maar wat is nou iets wat dan enthousiast maakt, wat er bovenuit stijgt? Is dat wat, wat u enthousiast maakt? Nou, niet veel. Nee, niet veel. Nee, nee, niet veel. Nee, niet veel, nee. nee ik ben helemaal niet enthousiast over. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Vandaag ben ik zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Ik was wel vaker vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk, maar zo behoorlijk vrolijk was ik tot nog toe nooit. Soms ben ik... Chagrijnig, chagrijnig, chagrijnig, behoorlijk chagrijnig, maar vandaag dus niet. strawberries cherries and an angel's kiss in spring my summer wine is really made from all the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 Angels kissing spring. My summer wine is. my feet, she reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine, oh, summer wine. de zomer. Nog even hun lente, want daar zijn we zo'n beetje aan begonnen, zou je kunnen zeggen. Een prachtige van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, Summer Wine. Een hele rij hits heeft dit duo gehad. Ongelooflijk en best wel interessant. Eerlijk is eerlijk. Verder hoorde je zo vrolijk van Herman van Veen. <laughs> ja, een dramatisch einde van een vraaggesprek. Jongen, jongen, je zou maar Niks meer leuk vinden in het leven. Lijkt me hartstikke vervelend. Daar moet je iets aan doen. Daarom Frank boeien Samen met zijn groep. En doe iets. Jij luistert Go. En de zondagmorgen van Go. Hier bij jouw lokale omroep van heel groot teneuze. De Sisters Sledge. Samen in We Are Family in de 1985 mix geloof ik hè. Het was al een hit in 1979. Maar deze is net een dikje anders. Iets meer ja, dreun zou je kunnen zeggen. Um, en voor hoorde je Frank Boeien met zijn groep en uh, natuurlijk uh, doe iets. En dat was zeker voor de mensen bedoeld die uh, ja een beetje hopeloos uh, leken te zijn aan het einde van het uh, interview gebeuren van uh, Jeroen van Gent het loopt wel aardig tegen 12 uur, wat schiet de tijd op zeker als je het naar je zin hebt en als je dan nog denkt van ik heb het al naar mijn zin, het kan nog altijd beter bijvoorbeeld met muziek van jawel, smile it's gonna be alright But you're on my side. I am not affected, I'm not moved I can lie to myself that I'm not always thinking of you You make me strong You show me I'm not weak to fall in Dat was hem weer voor vandaag. Jawel, deze aflevering van de Zondagmorgen van GoFM. Laura, Pausini en Surrender hoorde je toch maar mooi. En Smile met It's Gonna Be Alright. Ik dank je weer voor je gezelschap vandaag. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering van de Zondagmorgen van GoFM. Bij Leven en Welzijn. Volgende week zondag om een uur of tien. Ben ik weer van de partij met koffie en lekkere koekjes. En ik hoop jij weer met een goede zin. Ik wens je nog een hele fijne dag hier bij Co. En uh, blijf lekker luisteren. Want we hebben heel veel moois in de aanbieding. En als je even de tijd hebt. Check onze website wwwgo rtvnl Of ga naar onze Facebookpagina. pagina. Mooie dag.